Ondanks de oproep om niet de weg op te gaan... verwachten de meeste universiteiten en hogescholen... dat studenten vandaag gewoon opkomen dagen. Het interstedelijk studentenoverleg vindt er maar niks. Die is bang dat er veel ongelukken gaan gebeuren. En ook veel basisscholen gingen gewoon open. Ik vind het wel leuk, want dan kan je in de pauze ook spelen. Maar soms vind ik het wel jam, want dan vind ik de rekenles niet zo leuk. En dan denk ik, uh, was mijn school ook maar dicht. De Universiteit Utrecht heeft wel besloten colleges en tentamens af te gelasten. Ondanks de gladheid valt het in de meeste ziekenhuizen mee met de drukte. Er worden wel weer wat meer mensen binnengebracht die zijn gevallen... en iets hebben gebroken, maar het zijn geen hele hoge aantallen. Wel zijn ziekenhuizen soms druk met patiënten... die door het winter weer hun afspraak willen verzetten. En het repareren van het elektriciteitsnetwerk in Berlijn... gaat sneller dan gedacht. In de loop van de dag moet iedereen weer stroom hebben. Een dag eerder dan verwacht. Zaterdag ging het mis door een sabotageactie van linksextremistische groepen... Tienduizenden woningen en bedrijven kwamen toen zonder stroom te zitten. Krijg je nog het weer in de provincie Zuid-Holland en Zeeland... geldt code oranje inmiddels niet meer. In de rest van het land nog wel sneeuwbuien met een stevige wind. De temperatuur ligt rond het vriespunt. Vanavond en vannacht ook weer wind winterse bui, maar dan ook regen. Dan is er weer kans op ijzel, dus doe alsjeblieft voorzichtig. De temperaturen blijven hangen rond het vriespunt. En tot zover het 538 Nieuws. Dankjewel. Even kijken op de weggever. Ter... Oh ja, wel. Eén kort vertraging ineens. Dat is de A13 Rotterdam Rijswijk voor Delft. Vijf minuten. Verder wel wat afgesloten verbindingswegen door uh, gladde weg en uh, wat uh, vrachtwagens die scheef staan. Uh, dan de A7 Groningen richting Duitsland. Een snelheidscontrole. 242.2 op de A13 Rijswijk Rotterdam bij 6.8 en van Rotterdam naar Rijswijk bij 13.8. Zometeen. jouw ja, kans op tickets voor vrienden van Amsterdam. Hey, kijk eens rond in je kamer.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 En die toegang die kan je winnen als je zo de kroegbel hoort luiden. Dus uh, ja, let daar even op zou ik zeggen.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 Yeah IML, wat de naam is dat? En Nico Santos in Body. Bij jou, 538. Met 538. Naar de vrienden van Amstel Live. Ja, kunnen we voor je regelen als je even belt met de studio. Zodra je de kroegbel hoort klinken. Zometeen 0909 3058. Dan zoek ik bellen 12. Zullen we dat doen? Oké. Okay. Ready or not, here I come. You can't hide. Gonna find you. And take it slow. Ready or not. Gonna find you and make you yeah. want me. Now that I escape sleep, walk awake. Yeah. Those who yeah. correlate know the world ain't kick. Jail bars ain't golden gates. Those who fake, they break. When they meet their 400 pound mate, if I could in rule five, the world, everyone five. would have a gun in together, of course. When get the up and on their horse. kick around drinking moonshine. I pour a sip on the concrete. but the deceased, but no, don't weep. Why Clef's in the state of sleep thinking about the robbery that I did last week? Money in the bag, banker look like a drag. I want wanna play with Pelicans from here to Baghdad. Gun Blast, think fast. I think I'm hit. My girl pinched my hips to see if I still exist. I think not. I'll send a letter to my friends A born again, a hooligan. No need to be king again. Ready or not, here I come. You can't hide. Gonna find you and take it slowly. Ready or not, here I come. You can't hide. Gonna find you. Yo. Yo, I play my enemies like a game of chess where I rest No I'm stress stressed. if you don't smoke cess. Less, I must confess, my destiny's manifest In some vortex and sweats, so I make tracks like I'm homeless Wrap orgies with orgy and Bess. Capture your bounty like Elliot Ness. Yes. Bless you if you represent the food, But I hex you with some witch's brew if you do do. Voodoo. I could do what you do. Easy. Easy. Believe me. frontin' niggas give me heebie-jeebie. Right. So why you imitating Al Capone? I be some Simone. And defecating on your microphone. Ready or not. Here I come. You can't hide. Gonna find. Take it slowly You can't run away From these stars I got Oh baby, hey baby Cause I got a lot Oh yeah And Anywhere you go My whole crew gonna know Oh baby, hey baby You can't hide from the bog Oh no Ready or not, refugees take you over The Buffalo no Soldier Just dreadlock like roster. 12 hours, fly by in my bomber who's run for cover, now up. they under Pushin' up flowers, super fly Two lies do or die, fly. toss me high Only pa' fly with my poop from Lakai. Like high I refugee from Guantanamo Bay That's around the border like I'm Cassius, class Ready Seven. or not, yeah. here I come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 En die grammar, the thing I love, bij 538. Met 538. Naar de Vrienden van Amstel Live. Zou dat even leuk zijn zeg. Naar de Vrienden van Amstel Live. Waar het ook gesneeuwd heeft zag ik. Ja, grote, grote, grote sneeuwbuien daar rondom Aarhoi. Maar er wordt uh, flink uh, geschoven. En geschuifeld En gestrooid. Zeg Sandra, goeiemiddag. Goedemiddag met Sandra. Wie is jouw favoriete artiest van al die mensen... die daar wel eens optreden bij Vrienden van Amstel Live? Uh, dat is zeker La Fuente. Oh ja? Wat goed. Wat is er zo leuk aan Lafuenten? Uh, nou, die maakt daar één groot feest van, ja. van. De dak gaat eraf van de ooi. Ja, dat vinden ze daar altijd balen. moeten ze weer een nieuw dak bestellen of oh, ja, ik zie ja, het, het wel. Het is altijd. helaas geen arena. Nee, oh, nee mag het niet zeggen, hè? <laughs> Rotterdam. Uh, nee, dat is een andere stad. Maar je bedoelt, in de arena kan het dak open en dan weer dicht. Dat Fussie. bedoel je eigenlijk. Ja, ja, ja. Uh, Sanda, uh, ik heb goed nieuws voor je. Je bent het 12. Ik heb vier tickets voor je voor vrienden van Amsterdam. Hey! Hey, dat is leuk hè. <laughs> Super cool. Je hey, er... tof jongens. Je bent erbij volgende week woensdag. En die prijs wordt verzorgd door Amstel Bier. Heel veel plezier daar met... Uh... Oh, dit is niet te geloven. Super bedankt. Alsjeblieft. Een fijne avond aangewend. Dag hoor. Dankjewel. Hoi, hoi Ja, leuk hè. Wil je ook winnen? Goed nieuws. Het kan nog de hele dag. Nog beter nieuws. Het kan nog de hele week. Hier bij jou, Vijfde Achter. Af nieuwe Looking back Of your existence Baby I will find De nieuwe werkdag van 5Jacht werd ook een uh, De 538 beroepenjacht. Nieuw spel, de 538 beroepenjacht. Ik weet niet of je het alles gehoord hebt, maar. Als je in, die, uh, in dat spel uh, het beroep van de mystery medewerker weet te achterhalen. dan win je het geld dat in de pot zit op dit moment 450 euro. Ik zou zeggen, jij wil kandidaat zijn toch? Mooi, meld je even aan via de 538. Wanneer stuur je een rekening in naar Radio 538? Nou, bijvoorbeeld als je een nieuwe trapleuning nodig hebt. En uh, wat doet een beetje trapleuning tegenwoordig?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 De werk af van vijf jaar met Imagine Dragons. Ooit so naar uh, Alan Walker. <mys>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 Dragons. Whatever it takes, de vijfde jaar werkdag met het nieuwe spel: De 538 Beroepenjacht. Ja, zo is het: de beroepenjacht waarin je kan gaan raden wat het beroep is van de mystery medewerker. En als je dat goed doet, dan wie je het geld dat in de pot zit. 450 euro zit daar momenteel in. Suzanne uit Vendraai, goedemiddag. Goedemiddag. 450 euro is toch een lekkere bonus zo in januari even. Ja, zeker weten. Dat die die zijn nog wel wat duur genoeg. Ja, dat dacht ik. Uh, je kan op 5jacht.nl even kijken welke vragen er allemaal al gesteld zijn aan de Mystery medewerker. Welke beroepen al genoemd zijn. Uh, zo is hier bijvoorbeeld geen vrachtwagenchauffeur, geen kraammachinist en ook geen administratief medewerker. En uh, jij uh, krijgt, dus net als elke kandidaat, uh, uh, krijg je drie uh, vragen mag je gaan stellen. Gesloten vragen waarop de Mystery medewerker antwoord moet geven met ja, nee of soms. En dan mag je gaan, uh, gaan raden. Zullen we, ja. het, uh, zullen we het gaan doen? Graag. De eerste vraag. Ga je gang, wat is de eerste vraag? Draag je beschermende kleding, zoals werkschoenen? Goeie vraag. Beschermende kleding, werkschoenen? Ja. Ja? Ja. Dan hebben wij uh, al uh, een... Uh, ja, dat is een goede. De tweede ja. vraag. Tweede vraag. Mag je jouw beroep ongeschoold uitoefenen? Mag je jouw beroep ongeschoold uitoefenen? Nee. Nee, dat mag dus niet zo. Oh. De derde vraag. Ja, spannend. De derde Ra vraag. Verplaats je zware objecten over korte afstand? Zware objecten verplaatsen over korte afstand, mystery medewerker. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Ik heb een vermoeden, Suzanne, dat jij, dat jij een beetje in de goede richting denkt. Wat denk, jij, wat denk jij dat het beroep is van de mystery medewerker? dat hij heftruckchauffeur is. Mystery medewerker, ben je heftruckchauffeur? Ik ben Joshua uit Heemskerk en mijn beroep is heftruckchauffeur. Ja, de schoort Ja, goed gedaan. Nou, fijn. 450 euro win je in de, ja, de eerste editie van de 5 jaar beroepenjacht Keurig. Hé, he, he, heftruckchauffeur. Gelukkig, dat is eruit. Suzanne, uh, gefeliciteerd met je prijs. Dankjewel. We gaan het, uh, we gaan het regelen voor je. En uh, ja voor jou als uh, kandidaat die nu luistert, ik, hè, ik wil dit spelletje ook wel doen. En komt natuurlijk een nieuwe ronde beroepenjacht over twee uurtjes... met een nieuw beroep en ook een nieuwe kandidaat. Dankjewel, Suzanne. Groetjes. Jullie bedankt. Hoi. De 538 Beroepenjacht. Dan moet ik gauw even op zoek naar iemand die nog een beroep uitoefent We Ga buiten even zoeken en dan komt uh... oh, dat goed. We hebben zometeen een, een nieuw beroep in de vijfde jacht. Beroepenjacht met weer uh, een nieuwe pot. 100 euro. Gooi ik er even in. Ook dat nog. We will fire,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 En niet nodig bij 5 jaar. Nieuwe werkdag. Maar de eerste ronde van de 5e jaar beroepje eindelijk is opgelost. Heftig, chauffeur. Had je dat goed, Iris, of niet? Wist je het niet? Nou, ik vond het moeilijk. Ja, moeilijk wel hè. Ja. maar. De volgende wordt nog veel moeilijker. Nieuwsleter Oh, sorry, verrader ik hem. Wat heb je zo in het nieuws, Iris? Nou, het winterweer zorgt er ook voor dat er allemaal voetbalwedstrijden worden afgelast. meteen een overzicht. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Amstel 0.0.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 Zo klinkt de mooie de toekomst. Alles geregeld voor je oude dag. Je spaargeld staat goed. Breng je toekomstdromen dichterbij. En begin met sparen bij de bank die denkt aan jou en aan de toekomst. Nu als zin in morgen. AZM Bank. Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week diverse soorten Jumbo-stampot, en aardappelen. 1 plus 1 gratis. Lipten. 1 plus 1 gratis. Of alle knor, wereldgerecht of niks. 2 plus 3 gratis. voor die prijs. Jumbo.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 Goedemiddag, ik ben Iris Guth. Amateurvoetballers kunnen dit weekend thuis blijven, want de KNVB heeft besloten de wedstrijden te schrappen vanwege sneeuw op het veld. En ook in het betaald voetbal blijven sommige velden leeg. In ieder geval